Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel boerenacties zijn voorbij, maar nog niet allemaal. Zo wordt een aantal distributiecentra van supermarkten nog altijd geblokkeerd. In Sneek heeft de politie ingegrepen. Daar zijn een aantal mensen opgepakt. En op andere plekken zijn de actievoerders zelf vertrokken... Maar er zijn ook plekken waar ze de hele nacht willen blijven. Op de snelwegen zijn geen blokkades meer. De afsluitdijk was vanavond korte tijd geblokkeerd. Boeren houden nu alleen nog een brug op een provinciale weg bezet op de N88 in Groningen. In Chicago zoekt de politie nog naar de man die op een parade voor onafhankelijkheidsdag zes mensen heeft doodgeschoten. Zo gaan om een witte man van rond de twintig. Hij heeft vanaf een dak op de parade geschoten in Highland Park, een voorstad van Chicago. Naast zes doden zijn er 24 gewonden die naar het ziekenhuis moesten. In een groot deel van Italië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de extreme droogte. In het noorden van het land staat de grootste rivier bijna droog. Boeren leiden schade en het gebruik van drinkwater is aan banden gelegd. De droogte komt doordat er in de winter weinig sneeuw is gevallen in de bergen... en doordat er in het voorjaar weinig regen is gevallen. En ook Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Wimbledon. Hij speelde in de kwartfinales vanavond tegen Rafael Nadal, maar verloor in drie sets. En dan even later toch nog weer een matchpoint voor Nadal. Mooie rally, deze bal komt kort. Die moet af te maken zijn. Niet helemaal goed getimed. En ook deze niet goed getimed. Want deze bal gaat uit. En uh, Nadal wint in drie sets voor de tweede keer van Botik van de Zandschulp. Ondanks het verlies was het een bijzonder toernooi. Want voor het eerst in twintig jaar stonden er weer twee Nederlandse mannen in de vierde ronde van een Grand Slam. Gisteren Tim van Rijthoven en vanavond dus Botik van de Zandschulp. En dan het weer droog vanavond. Morgen regelmatig zon, ook weer wat wolken. Kans op een bui en tussen de 18 en 23 graden. Zin Maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Yeah. Goedenavond, Mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 35ste aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Vanavond mag ik jullie de komende twee uur weer voorzien... van de beste en hardste metalnummers ooit gemaakt. En zoals jullie wellicht weten, behandel ik elke week weer een ander thema. Het thema van vanavond, en eigenlijk de hele maand juli... is tot tegenstelling van vorige maand een stuk luchtiger. Deze hele maand zal het teken, uh, uh, thema elke week een zomerstintje hebben. Vanavond heb ik aandacht voor de nummers die gaan over snelle auto's en racen. Natuurlijk was het logischer geweest dit te doen tijdens het Formule 1 weekend maar Zandvoort staat natuurlijk bekend om zijn circuit en wordt er wel vaker geraced. We rijden natuurlijk ook dagelijks met onze auto naar ons werk of gewoon dagjes uit. En aangezien we dit transportmiddel vaak gebruiken voor vakanties... en jullie ook een vakantieperiode is, trekken we er meer op uit dan andere maanden. Jullie hoorden het altijd eigenzinnige, maar lekkere Primus als uropener... met Jerry was a racecar driver. Afkomstig van het tweede album, Sailing the Seas of Cheese. Het verscheen als eerste single en werd een van de meest populaire nummers voor de band. Het thema van het nummer is teleurstelling en hoe ermee om te gaan... Frontman Les Claypool haalde zijn inspiratie voor het nummer van een jongen die hij kende van de middelbare school. Die hij uh, altijd maar rondreiste. Hij was het type jongen dat altijd werd gepest. En graag politieagent wou worden om later zijn pesters terug te willen pakken. Hij kreeg van zijn ouders een tweedehands familieauto-cadeau. En scheurde er continu mee rond. En deed altijd domme dingen, zoals burn-outs op een parkeerterrein. Waar veel jongeren zich ophielden. Hij raakte vervolgens altijd wel een een aantal van de jongeren tijdens deze acties. Zo ontstond het personage Jerry. Maar vanaf daar breidde het zich gewoon uit... want Jerry, won nooit geblokte vlaggen... kwam nooit als laatste binnen. Dus is hij een middelmatige coureur. En dan wordt hij natuurlijk uiteindelijk dronken... en knalt hij op een telefoonpaal. Zoals eerder gezegd heeft het nummer een diepere betekenis... en gaat het over mensen die op verschillende manieren... Uh, ...omgaan met teleurstellingen. Mensen houden van racen en snelle auto's... ...en daar haalde Metallica... ...hun inspiratie voor hun nummer Fuel vandaan. Dit nummer ademt snelheid van auto's... ...maar gaat ook over dat we ons leven... ...snel en gehaast leiden. Van het album Reload uit 1997... ...hoor je dus nu Fuel van Metallica... ...en daarna hoor je nog een lekkere snelle klassieker... ...die voor snel veel snelheid moet... ...dat heeft gezorgd. Highway Star. Deze klassieker wordt ook wel als een van de populairste driving songs gezien. Met Born to be Wild versus Steppenwolf Wolf en Golden Earrings Radar Love voor zich. Highway Star gaat over een man en zijn liefde voor zijn snelle auto, die, uh, die volgens hem alle andere auto's eruit rijdt. Het was de allereerste plaat die werd geclassificeerd in het genre speed metal, wat later weer door de bands als Metallica en Motorhead populair werden gemaakt. Het staat op het klassieke zesde album Machine Head uit 1972, waar ook de hits Smoke on the Water, Lazy en Space Truck in opstaan. Tevens waren ze toen in hun meest succesvolle samenstelling. We doen een tandje terug in snelheid met de shockrocker Alice Cooper... die in 1971 een hit had met de eerste single Under My Wheels van het album Killer. Alice Cooper zou Alice Cooper niet zijn als hij zieke humor in zijn muziek stopt... en zo ook bij deze klassieke hit. Het gaat over een man die onder de plak zit bij zijn zeurende vrouw... en fantaseert over het aanrijden van haar met zijn auto. Aansluitend hoor drie mannen van Texas uit Texas met En Vondenbaart. The telephone is ringing. And then I said, honey, I just can't go. Old lady said, I can't leave her home. Telephone is ringing. Wearing spiky old shoes, they smoking and Lucky and strikes and wearing a lot of shoes. back. We we'll need your wife. Yeah, we we'll back. Get me trouble de heerlijke bluesrock van ZZ Top met Billy Gibbons, Frank Beard en Dusty Hill met I'm Bad I'm Nationwide van het album Dick Willow uit 1979. En dit nummer is geïnspireerd door de Texaanse bluesmuzikant Joey Long die weer goed bevriend was met de band. Billy Gibbons vertelde in het nummer dat Long geen rijbewijs had, maar wel een nieuwe Cadillac waarmee zijn vrouw hem altijd naar optredens reed. De tekst in het nummer zijn zo aangepast... dat Long tijdens zijn ritjes gezelschap had van een aantal mooie vrouwen... gekleed in panties, schoenen met hoge hakken en Lucky Strikes rokend. Hij leidde een uitbundig leventje... maar in werkelijkheid was Long allesbehalve rijk en beroemd. Dan werd bezongen en stierf hij helaas in 1995. Hij was wel een van de meest veelgeprezen bluesgitaristen in Texas... en ook Gibbons zijn mentor. Gibbons citeerde Long's speelstijl in Barbara Lynn's nummer... We Got a Good Thing Going... als een formatieve invloed... Dan gaan we van deze heerlijke bluesrock... naar een tandje harder en sneller... met de heavy metal band Judas Priest... en hun Free Will Burning die zo gaat draaien voor jullie. We vinden deze plaat op hun negende studioalbum... Defenders of the Face uit 1984. En hij verscheen als eerste single... wat uitkwam een jaartje eerder... in 1983 nog voor het album verscheen. Over de achtergrond van het nummer... werd op internet druk gespeculeerd. De een dacht dat het over Halfords geaardheid ging... maar dan op een gecode gecodeerde manier. En de ander weer dat... Het de de band, zijn inbreng is voor de Midlands. Dat een gezonde en sterke auto-industrie heeft, en de meesten denken dat het over autoracen gaat. Eén ding is zeker, ook dit nummer zorgt voor gegarandeerde snelheidsovertredingen als je daarnaar luistert tijdens het rijden. ...draai ik de titeltrack Love Drive van de Duitse hardrockgroep Scorpions uit 1979. En dit album betekende een nieuwe koers voor de band, waarmee ze een iets meer toegankelijker en catcher geluid lieten horen. Gitarist Uli John Roth was verstrokken, en met nieuwe gitarist Matthias Jabs en Michael Schenker, die uit UFO was gestapt en weer terugkwam, namen ze acht nummers op die de toekomst voor de band zouden bepalen. Ze braken uiteindelijk door in Amerika. Love Drive werd de tweede single van de band. En uh, van het... Uh Love Ride werd de tweede single van het album, sorry. En inhoudelijk gaat het over een man die met zijn vrouw een spannend ritje maakt in een auto. De hoes van het album laat ook een man en vrouw op de achterbank van een auto zien... waar de man Kauwgom van de vrouw haar rechterborst borst probeert te verwijderen. De man is duidelijk opgewonden door haar wat goed te horen is in de tekst. Door naar alweer het ene laatste blokje van het eerste uur... met nog een lekkere raceplaat uit hetzelfde jaar als The Scorpions. 1979 heb ik het over. Ik begin het blokje met de heavy metal band Riot uit 1979. New York, wat werd opgericht in de zomer van 1976. Het begon allemaal in de kelder van Mark Reels' huis. Een jaar later brachten ze dus hun debuutalbum Rock City uit. In 1979 kwam hun tweede album Narita uit, waar het nummer Road Racing op terugvinden. Dit nummer ga ik voor jullie draaien en uiteraard gaat het over snelle scheuren over de snelweg in de hols van de nacht al luisteren naar de radio en het gevoel wat dat dus geeft. Ja. Wonderful. Play it loud op ZSM Zandvoort. Mudley Crew met hun grootste hit Kickstart My Heart Waar ook veel op wordt als het op de radio wordt gedraaid Mocht je nu op weg zijn Dan hoop ik dat je je hebt weten in te houden in Manitoba, Canada werd er een man staande gehouden die 145 km per uur reed en als excuus had dat Kickstart My Heart op de radio te horen was. De agent die hem staande hield wist dat het hier niet om een smoes ging, omdat hij deze radiozender ook aan had staan. Hij reed echter wel rustiger en gaf de man een boete ter waarde van 639 Canadese dollars. Het nummer gaat trouwens zelf niet over auto's of snel rijden, maar over de bijna doodervaring van Nicky Six die door een drugsoverdosis een hartstilstand kreeg... en door het snelle handelen van het ambulancepersoneel... weer tot leven werd gebracht. Dankzij een adre adrenalinespuit en een hartmassage. Mede hierdoor kon Six het nog navertellen. Ook met dit nummer. Dan heb ik nog twee platen voor jullie die ditmaal dit wel over auto's gaan... als afsluiter van het eerste uur. Allereerst hoor je straks Quiet Riot en als afsluiter de band White Zombie. Slick Black Cadillac is de auto waar Quiet Riot... Uh, uh, sorry. Uh. Quiet Riot overzinkt en volgens de tekst van het nummer... is de eigenaar van deze auto onoverwinnelijk Qua snelheid voelt hij zich heer en meester op de weg... en rijdt hij de politie er zelfs uit naar een achtervolging. In het nummer van White Zombie met een heerlijke uh, road, 70s roadtrip gevoel... gaat het om de Ford Mustang Black Sunshine... en hoor je zanger Iggy Pop tijdens de intro en outro van het nummer. Tot straks in het tweede uur... met nog veel meer nummers over snelle auto's en racen. Kijk, ik verkeerd naar me Een momentje hoor. Nou <laughs> komt ie. White Zombie met Black Sunshine. Uiteraard met een outro van Iggy Pop. Eh, we hebben nog even tijd over, dus ik praat de laatste anderhalve minuut even vol. Want ik heb natuurlijk nog wat uh, te vertellen over uh, de muziek die je tweede uur te horen is. We gaan vrolijk verder met muziek uh, over auto's en uh, snelle racen. Ik heb dus nog heel veel klassiekers uit de jaren 70 en 80 voor jullie in petto. En we beginnen het eerste uur weer lekker met Eddie Van Helen. Dus blijf luisteren als je zin hebt en nog wakker kan blijven. Want uh, het is natuurlijk laat voor de mensen die moeten werken morgen. Maar uh, bedankt dat jullie er in ieder geval bij zijn. En ja, vergeef me voor dat kleine foutje van uh, daarvoor. Daar start ik even het nummer in van uh, Queen die jullie ook in het tweede uur gaan horen. Dus ik heb nog heel veel meer lekkere muziek voor jullie in petto. En uiteraard ook gooi je nog iets van Rob Zombie die jullie net ook hoorden natuurlijk met zijn band White. Zombie. Eh, maar nu dan Solo. Hij heeft ook een nummer gemaakt over een auto. En wat dat is. Dat hoor je dan tegen het eind van het eerste uur. Want dat is de laatste plaat die ik voor jullie ga draaien. En we, zoals eerder gezegd. Het eerste uur eh, heb ik de hele maand juli dus een zomersthema. thema. Ik ga heel veel muziek draaien. Met een zomerstintje. tintje. En onderwerp uiteraard. En volgende week blijf ik een beetje vrolijk in hetzelfde stijl eh, verder... Eh, uh, muziek draaien voor jullie. Dus er komen nog veel meer lekkere klassiekers voorbij volgende week in de uitzending van 11 juli. En wat daarna komt, dat moet jullie dus in de gaten blijven houden op mijn Facebookpagina. Volg dus uh, Play It Loud at ZFM Zandvoort. En dan blijf je op de hoogte van mijn